Het aantal nieuwe coronabesmettingen daalt weer. Afgelopen dag waren het er bijna 4.900, 576 minder dan de dag ervoor. In de ziekenhuizen liggen iets meer coronapatiënten... maar volgens de organisatie die dat bijhoudt is de grootste spanning er nu wel af. Die lichte stijging van plus 35, daar word ik niet waar of koud van. Nee. Uh, kijk, bekijk het even de trend van de hele week. Uh -huh. Is het 8% naar beneden, dan zal deze trend wel zo doorzetten. Deze week mogen onder andere bioscopen en pretparken weer open. Dat moet kunnen, denken ze in de ziekenhuizen, maar voor verder? Versoepelingen moeten de cijfers echt nog een stuk naar beneden. We zijn het al vergeten, maar uh, in maanden juli en augustus en ook de eerste grootste deel van, of een deel van september hmm. zaten de besmettingen onder de 500 per dag ja. en op een bepaald moment zelfs onder de 200 per dag. Als de daling trouwens zo doorzet, dan zou het met kerst wel een stuk rustiger kunnen zijn in de ziekenhuizen. Goed nieuws over een coronavaccin. Het Amerikaanse bedrijf Moderna zegt dat hun vaccin in meer dan 94% van de gevallen werkt en alleen lichte bijwerkingen heeft. Vorige week maakte het Amerikaanse Pfizer bekend dat hun vaccin 90% effectief is. Beide vaccins zijn nog niet goedgekeurd. Er is nog wat onderzoek nodig. Floyd Mayweather stapt volgend jaar op 28 februari voor het eerst weer in de ring. Drie jaar geleden zei de boxlegende dat hij nooit meer de wedstrijd zou spelen. Maar daar komt hij nu dus op terug. Tegen wie Mayweather het volgend jaar opneemt is nog niet bekend. Boeren mogen morgen niet protesteren voor de deur van koning Willem-Alexander. Farmers Defense Force heeft vanmorgen weer een protest Aangekondigd, boeren zouden met hun een trekker één voor één langs huis ten Bos in Den Haag rijden. Het is dan doen wij gewoon even rustig rijdt, uh, niet dat we daar als een stelletje ongewassen kozakken daar een beetje langs de koning en koningin langs rijden. Uh, het is vooral zaak, ja, allemaal strak blijven kijken. De organisatie verwacht zo'n 2000 boeren, maar de gemeente heeft het protest bij huis ten Bos dus verboden. In plaats daarvan moeten de actievoerders naar een plek in de buurt van het centraal station. Het weer. Hier en daar kan er nog wat regen vallen, maar op de meeste plekken is het inmiddels droog. Morgen vooral in het noorden regen. Er is veel bewolking en het wordt een graad of 13. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand bij de ANWB. De N9 Alkmaar Den Helder is in beide richtingen dicht bij Juliana Dorp Zuid. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via de N249 en de N99. Tot zover de verkeersinformatie.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 er is geen manier ik kan. plan is je te Ja, het is wel leuk om uh, misschien even te vertellen zo aan het begin van uh, uur 2. Dit uh, plaatje van de uh, 2 ja, daar is eigenlijk uh, de programma-naam uh, op gebaseerd, van onze uh, collega. Uh, Toebak, van Toebak leeft. Van uh, Tupac. Dat is dan uh, inderdaad het, uh, de variant erop. Het programma wat je elke zaterdagmorgen hoort. Tussen 8 en 10 uur. Wilco, die al heel veel jaren bij uh, de Zandvoortse Radio uh, actief is. En daar zijn we uiteraard heel blij mee. Ja, het is uh, even na 3 uur. Welkom terug. Inderdaad, het tweede uur van uh, Zandvoort op zaterdag. We zijn heel blij, want uh, Sinterklaas is weer in het land. Maar minder blij met de brand in uh, Noordwijkerhout. Want die sporthal is volledig ten onder gegaan aan de brandwoorden... was juist in het nieuws, Albert jan Ja, klopt. Maar goed, de hele regio was gewaarschuwd. Ja, dat wel. Ja, <lacht> zeker. Je bent gewaarschuwd. Ja. Goed, tweede uur Antwoord op zaterdag. Wat gaan we doen? Nou, U krijgt zometeen wellicht het uitgestelde interview... wat Ben Zonneveld vanmorgen had met Allard Kalf... in zaken zijn biografie, die is verschenen.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 No time or place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 Jou.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 I never felt like this before Yes, I swear It's a truth And I'm. hope of his hand, cause we seem you to understand, understand, understand the edge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 Nacht op straat wil vergeten Wat in mijn ogen staat geschreven Je moest eens weten I'm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 Blijdschap in Zandvoort. Maar toch ook een klein beetje met de rem erop. Ook in de komende reportage sprak NHTV met Peter Boot. Naast Peter Boot ook met anderen.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 Ja, vooral die zeedamp, dat is wel een <laughs> mooi verhaal uh, inderdaad van uh, deze ondernemer hier in Standfoort. Nou, we zijn blij inderdaad uh, met de datum van uh, 5 september voor de race. Yeah. Ooh,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 Vandaag weer een mooie zaterdag, want Sinterklaas is gelukkig weer in het land. is allemaal goed gekomen en hij is vanmorgen aangekomen, vanmiddag aangekomen in Zwalk. Waar het dan ook mag liggen, dat weten we nog steeds niet eigenlijk, hè albert -Jan, waar het ligt? Nee, ik ben nog aan het zoeken, maar... Ja, uh, Zwalk. Ik, heb de, ik heb de landkaart van Nederland al, al achter, anders dus, uh, te boven gehad. En linksom, rechtsom, maar ik kom Geen Zwalk te bekennen. Geen Zwalak te bekennen. Nou ja, in ieder geval was hij ook uh, bij Goedemorgen Sanfoort, was hij uh, vanmorgen te gast...